In de buurt van Moskou zijn een passagierstrein en een goederentrein op elkaar gebotst. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er vier doden en ongeveer vijftien gewonden. Het ongeluk gebeurde toen de goederentrein uit het spoor raakte. Meer details zijn nog niet bekend. Op de Middellandse Zee bij Sicilië zijn ruim 100 kinderen gered van twee vluchtelingenboten. De bootjes kwamen vannacht in problemen. De opvarenden zijn naar Sicilië gebracht. Dat er veel kinderen en vrouwen aan boord waren is opvallend. De afgelopen jaren waren het vooral Afrikaanse mannen die de Middellandse Zee overstaken naar Europa.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 Met nu ZFM um, luncht. pa adelante María 2 3 un pasito para atrás